De afgelopen weken heeft Trump meermaals gezegd dat er met Iran onderhandeld wordt. Maar Iran heeft dat steeds tegengesproken. Bij een inslag van een Iraanse raket in de Israëlische kuststad Haifa zijn vier mensen gewond geraakt. Een van hen, een 82-jarige man, is naar het ziekenhuis gebracht. Het woongebouw dat werd geraakt dreigt in te storten, waarschuwt de brandweer. Er worden nog zoekacties uitgevoerd bij het pand, omdat er mogelijk nog mensen onder het puin vastzitten.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 In een bos in het noorden van Duitsland zijn bij het zoeken naar paaseieren drie mensen om het leven gekomen. Ze kwamen onder een boom terecht die omwaaide. Een vierde slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Het weer. Nog een paar laatste buien trekken weg. En vannacht is het overal droog. Het koelt af tot een graad of twee. En lokaal kan er wat mist ontstaan.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 het is gewoon, ja, nou woon ik wel een beetje in Bentveld, Dus natuurlijk in, uh, iets anders. Maar we wonen ook. Het uh, soort buitenwijk is. Buitenwijk. <laughs> en, uh, uh, maar we wonen ook. Dus ja, het is gemeleerd is het gewoon. En dat vind ik ook als je in Noord komt. Kijk, ik moet zeggen, in Bentveld kom ik bijna niet in Noord, maar nu werk ik te veel in pluspunt dan. Oh, dat is uh, Stroma. Uh, uh, maar dan heb je. Uh,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 We Hadden je nog geen winkelopenstelling, alleen Zandvoort? Ja. En er was zomer en winter, was het gewoon ja. zo ontzettend druk. En, ja. en ik denk, ja, oh ja, dat is. Dan denk je terug, oh ja, dat was ook. Ik vond dat altijd wel het dat heeft dat, al, het, het. Ja, precies. Het heeft wel iets. Het had een bepaald ja. gevoel. Ja. Want ja. in Haarlem Heemstede was alles dicht het wel, het en, was en saai. Hier. En, hier, ja. en dan had je dan. <laughs> da, oh, het was bruisend. Zelfs dat stukje, als je de kerkstraat omhoog ging, dan had je dan links, uh, waar nu ook. Uh, de, ja vroeg een stiphout zat en mm. uh, nou, het was ook heel veel winkels had je daar leuke winkels ja. dus dat was ja nee je dacht je zal het worden. en je merkte ook dat heel ook Amsterdam ook kwam mm. het was druk Ik bedoel je had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 Gevels, ja, ja, ja. En dan denk je, wat is mooi... En dan dat gaat het zandvoort nog veranderen, hè? Ja, ja. Zien we, casino. Ja. Ik heb nu... Uh, ja, de, nou ja, ik vind, ook, hoop nog even wachten op het casino. Want ik doe natuurlijk elk jaar met uh, Donna doen we het Krijtfestival. En dat is de, op dat dak is dat prachtig. Oh, oh ja. ja. naast het casino heb je even de, als je zo naar het zand oh, ja, gaat. Ja, ja, ja, ja, ja. Heb je, en het zijn allemaal van die betonnen tegels. Nou, dan kan je heerlijk op en Elk jaar zijn we daar. Mm. Dus dan horen we, oh jee, nu gaan we weg. Maar het duurt nog even. Maar ja, het, wordt, het is wel uh, mooi in het worden. Ja. dat ik ja. denk... Uh,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 Kunnen. Ja, en of de laatste had ik ook gezegd: komt u maar voor zich op het spreekuur? En toen zei David, Fred, wil je dat niet meer doen? Want ik nee, zegt, ja, de burgemeester heeft het gezegd, de lokale burgemeester. En dan denk ik: oh ja, zo, daar gaan de mensen ook heel serieus erop in. Ja, ja, ja. Maar dan merk je ook hoe de problematiek is: dat de mensen gewoon mm -hmm. in Zandvoort willen ja. blijven wonen ja, ja. en ook voor hun kinderen, maar dat er geen betaalbare woningen zijn. Ja. En ik zou ook niet zo weten waar moet je die bouwen. Nee. Want het is. Het is een uh, beetje vol al. Vol. En ja. want ik heb toen, uh, Nou, achterin, hè, bij, bij waar de Menees stond, Ja, gaan ze. De, de Menege daar. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar er liggen inderdaad nog wat spanningsvelden. Ja. Maar goed, vreten uh, van, van uh, de uh, woningbank. Nou, ik, ik vind het een heerlijk dorp. Ja, lak, ja. En ik voel me echt als een. Uh, ik, ik vind het strand, ik vind het dorp leuk. En het uh, oude Raadhuis is ook een aanwinst. Ja, en daar ja, moet ja. Er ook naar. Ja. Die maakte in 2015 het uh, album Next. samen met uh, Wil Akkerman, Tom Eaton en, uh, nou, en Jeff. Dus. Uh, uh, eens even kijken, waar we waren gebleven toen bij Fred Rozenhart.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 ja en Heel veel. En maar komt dat omdat kunstenaars zeg maar naar elkaar toetrekken? Toetrekken oh, en ook de zee. Ik vind de kracht van de zee, de duinen, geeft natuurlijk heel veel inspiratie. Hè? Dat ja, vind ja. ik voor mij dan als ja. kunstenaar, en ja, als ja. toneelspeler, schrijver, vind ik de kust natuurlijk heerlijk. Die zee. Dat Kom je tot uh, rust eigenlijk ja, als schrijver? Ja, als ik loop, dan komen alle verhalen komen naar binnen. Ja ja. Het is, uh, ja, ja, ja. En zelfs als ik in, in Bentveld woon, hè, dan ga ik er buiten of loop zo in de duinen, dan hoor ik de zee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 Appartementen. Nou, appartementen hebben een eigen... Uh, uh, ze weten wat ze willen, hè? de antwoord. Mm. Ik bedoel, ga niets vertellen, want zij weten. Maar dat is dorpseigen, weet je. Ja, dat dat ja. is van vroeger uit. Mm. En dat vind ik juist wel mooi dat je het bezit. Nou ja, He, je, je hebt ja. het dorpseigen. Jij ja. hebt jarenlang een, een kledingwinkel ja. in Heemstede ja, gehad. Ja. Samen met je vrouw. Ja. En zag je dan ook de dorpseigen ja. terug? Ja, want dan zie je de ripflede jasjes en de broeken in een laarzen en een sjaaltje. En dan denk ik, oh ja, dat is... Uh, Heemstede. Heemstede. Heemstede. Ja, dus ja, is Heemstede. Wij voor Heemstede. Wij Heemstede. Heemstede. Dan zeggen ze ook OSM, ons soort mensen. Ja, ja, maar, ja. ja. En, uh, <laughs> maar eigenlijk, als je dan... Uh, als ik op wintersport ben, met mijn familie... En ik zie dezelfde mensen met aperski op de tafels dansen... Dan denk ik, nou, dan is het toch iets... Uh, zie je wel, dat kunnen jullie ook. Ja, ja, dus ja, ja, het is ja. al, soms ook schijn. Ja, ja, ja. Maar, het is, dat... maar Zandvoort, is, is dat dan anders? of is, uh, is, uh, het gelijk is, aan. is... Nee, heb je de Zuid, heb je weer eens heel verschillend... als weer. Noord oh, ja? hè? en oh. het Bentveld. Ja, dat is toch veel. Ja, ik denk dat het misschien door de koophuizen komen. huurhuizen, ja. En het, ma het maakt niks met de mensen. Nee. Maar het is allemaal de ene voelt zich dan meer als anders. En dan denk ik, ja, doe gewoon. Ja, en, nou ja precies. Ja, ja. En als we in ons blootje zijn, zijn we allemaal hetzelfde. Ja, nou dus, ja. inderdaad. En, uh, maar het is ik vind het heerlijk wel. En het fijne van het dorp is dat het zo gemaleerd is. Hmm. Ja, van alles wat. In de politiek ook. Ja. Ja, er gebeurt wat.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 Een toneelstuk schrijven... lijkt me zo ontzettend moeilijk. Want je hebt natuurlijk allerlei karakters. Nou heb je wel een bepaalde hoeveelheid... vierkante meters tot je beschikking. Dus iets anders dan film. Maar... hoe ben je daar eigenlijk zo gekomen? Het is eigenlijk begonnen... een beetje gefascineerd... met schrijven, ook met de oorlog. Eigenlijk. De oorlogstukken Mijn moeder zat veel in het verzet.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 Is. En, maar waarom waar al wat het is? En ik denk, hé, hoe, hoe, waarom staan we hier nou als iedereen weet wie kruikjes is? Maar vroeger had je een wielklem en dan, als je auto weggesleept was, dan moest je met, uh, uh, op de district kruikjes <laughs> ophalen. En dat is ook alweer, ben ik ook weer gaan schrijven. Al die straten hebben een naambordje ja. met een naam en er staat eronder ja. wat ze, wat ze ja. zijn geweest. En zo kan je ook op scholen leren: een bloem is in de bloemenbuurt, een schilder in de schilderbuurt. En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 Hij was astroloog, hij meetkunde deed hij, hij uh, meten ze urine, zei, hij meten ze ontlasting, moest al, alles is genoteerd. Nou, dat is wel een beetje pathologisch. Ja, uh. pathologisch, maar daar maak ik dan weer voor de mensen. U heet dan krukjes, hè? en als we het over plas hebben, en als we dan Iers erachter zetten, dan worden het plasjes, <lacht> en, en poep wordt poepjes, ja. en piees wordt piesjes. En zo heb je de kinderen als lesgever, dan spelen je een toneelstuk mee over sabotage op de krukjes, dan heb je meteen je kinderen. Oh, daarom staat hij met die fles met die plas. Ja, ja. want hij kon alles meten. En dat hij, oh, hij heeft de Cademie ook uitgevonden. De wie? De, het Kademie. Kademie, oh ja. ja, ja. En uh, normaal Amsterdamse pijl. Hmm. En uh, hij had zelfs een, de contactslagschaats. Hij kon schaatsen. En het was een kleine ijstijd, want hij woonde in Sparendam op plaats. En dat, bij de Mooie nou ijstijd was het. En toen brak hij zijn ijzer. En toen merkte hij dat hij verder uit kon slaan. En zo noemde hij de uit. En dat kennen wij nu als Klapschaats. Ja, ja, ja. En ook hij ging met Boerhaven. Hij reist niet veel. Maar op de boot ging je liedjes zingen. Met een beetje pikant verhaal erin. Dus de eerste cabaretvoorstelling heeft hij geschreven. Er is ook muziek ontdekt. Ik heb ook. Uh, maar, maar, maar ik onderbreek je even. Ja, ja, dat is wel heel leuk. Want, uh, maar uh, het moet voor jou, denk ik, dan wel een. een, een op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 Je had het al geschreven ja. voordat uh, men het ging gebruiken. Ja, Hoe komt dat? Over, nou, ik heb dan voor de AWB Nederland. En eh, als mensen bezoeken uit de historische, omdat ik veel historische stukken schrijf, het badhuis. Het badhuis is zo eh, voor niemand: badhuis. En dus alle badhuizen heb ik dan. En toen dacht ik: Had ik hier het eerste badhuis. Ik denk: Hé. Hey,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 Een warm bad, weet je wel. Want het was allemaal... Hier werd die, die zee, die werd, de water werd uit de zee gehaald. No. Maar ja, dat is koud. Het is ook ja. niks. Dus dan hoor je dat er ook een warme douche nu is. Dus die geeft zich uit als, uh, na nou, hij, mm. hij weet niet precies hoe die man heet. Nou, van Lennep, maar hij heet nu Vlenep. <laughs> en, he, en dan uh, komt die badmeester, die is net in dienst genomen. Want die zat in de tonnen zat hij in de die, in de, in de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 Het is dus een warme douche. Wij, gaan, wij doen als mevrouw, wij doen als wij van rijken, kom af. Dus die gaan zich uitgeven als rijke kom af. Ook een warme douche. Nou, plaats heel van, kort van daar, krijg je allemaal historische feiten wat hier gebeurt. Hè? Mm. Met het witte kruis en alles wat in, in, in zand wordt. Dan kreeg die badmeester door en die zegt, ja, hoe gaat u heen? Wilt u een warme douche, een koude douche? Nou, allemaal warme douche. En dan krijgen ze een koude douche. En het plot is dan de, de, de humor weer op. Dat ze een ouderwetse pakken, gillend met koud water. Ja, ja, de ja. De deur ja, uit. ja. Oh, yeah, yeah. ja, ja. je van in gesprek met hem. Je Jeff op uh, vluchhorn of trompet. Ja, daar is hij een specialist in. Terug naar Fred Rozenhart. En Fred, uh, vertel toch even verder over het toneelstuk wat uh, tijdens het uh, 200 jaar Zandvoort-Bartplaats wordt opgevoerd. Maar het voordeel van dit stuk is ik heb het, ge, uh, we hebben het gespeeld in de bibliotheek, we hebben het in het museum gespeeld. Al mensen uh, hebben het al kunnen zien. Ja, dus. nou, we hebben het uh,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 Puur entertainment. Mensen kijken en daar gaan we spelen. Dus We zijn overal gaan spelen. Mensen denken, wat gebeurt hier? Zien historische kleding. En we gaan vertellen. En voor het je weet gaan ze luisteren. En daarom moet het ook niet te lang zijn. Het moet kort bekrachten. Want anders wordt het langdradig. En samen met Jan Hilko. Die is dan de oprichter. Jan Hilko van Diet. Die is dan weer voorzitter van Hildring. Voor de trailvereniging. En Dolly Pepierik. En de dochter Lea.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 Opgesloten zit, weet je niet wat je doet. Hmm. Dus het zijn drie, en die, die komen tot leven. En dan, ja, het is, uh, we hebben zoveel landen, gaat, wordt het gespeeld en daar ben ik wel heel trots op op plotten. En we gaan hier dit spelen op 4 mei in de Nieuwe Theater De Krocht. Zo, ja, okay. nou, okay. ja, ja, dat Met een... Lea en dat, uh, ja, dat uh, vind ik uh, Lea. En uh, we hadden uh, Maria Eldering, was al 17 jaar, Anne. Maar die is nu inmiddels ook tegen de veertig. Tegen maar die treedt nu op met Gerald Alderliefste. Een hele bekende violisten dan. Mm. En zang. Dus die is nou Lea. En uh, Maria is blond. Dat waren echt de Anne Frank-pruik. Maar Lea, ja, is gewoon een mooie, ja, een mooie prachtige Jotin. Ja. Prachtige Anne.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 En die is homoseksueel. En nou ja, dat was, in die kringen kwam dat niet voor. Een beetje lastig in de, lastig Bijbel, in ja. de bijbelbelt. Lastig ja. in de Bijbelbeld. Die moeder is veel al openlijker, maar